Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. 40.000 reddingswerkers zijn druk bezig vanwege de overstromingen in Zuid-Duitsland. De heftige regenbuien de afgelopen dagen staan allerlei plekken onder water, ziet onze correspondent Gimbalduk. We zien beelden van ondergelopen straten, ondergelopen kelders... Uh, er wordt één persoon gemist, ook in Schrobenhausen. Het zou gaan om een vrouw die in de kelder van haar woning zat toen de overstroming plaatsvond. En ook hier en daar zijn evacuaties op gang. Verpleeghuizen worden geëvacueerd. Er zijn noodlocaties opgezet waar mensen de nacht hebben kunnen doorbrengen afgelopen nacht. Vandaag zijn twee dammen doorgebroken waardoor de problemen alleen maar erger worden. En meer plekken dreigen te overstromen. Een circus in Limburg is bestolen tijdens een voorstelling. Volgens L1 is de woonwagen van de eigenaren opengebroken en is al het spaargeld meegenomen. Op het moment lag er een baby te slapen in die wagen. Die bleef ongedeerd, maar lag wel bedolven onder een stapel overhoop gehaalde kleren. De politie heeft beelden gedeeld van een automobilist die met meer dan 200 km per uur over de A4 scheurde. De man van 22 had pas een jaartje zijn rijbewijs, maar is dat nu al weer kwijt. Hij reed in een Duitse huurauto en ook die is in beslag genomen. Door weer en wind bracht de Amerikaanse Dylan winkelwagentjes van de parkeerplaats terug naar de supermarkt. Maar dankzij donaties kan hij nu met pensioen. De 90-jarige Amerikaanse veteraan kon moeilijk rondkomen en besloot op deze manier bij te verdienen. Karen besloot het te filmen, maar dit keer om een crowdfunding voor de man te starten. Oh my lord, so there, it is 90 degrees today and you are working as a 90 year Waarom you doing this and working so hard? Heb je in tijd. did you je? In, in Greenland. Uh, met Greenland. En met succes. met succes. Binnen 24 uur is er al meer dan 200.000 euro opgehaald. Het weer. Op veel plekken schijnt de zon volop. Het is zo'n 18 graden, maar door de wind voelt het wat frisser. Ook vanavond blijft het droog, met wel meer wolken. Morgen dan een grijze dag, met af en toe ook een misebui. En dan een graad of 17. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de AN9 vanuit Alkmaar naar Den Helder. Door de werkzaamheden tussen Schorrel en Petten twee kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Such harmony FM.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 De zei die dag daar, ik wil met jullie wat praten. Het gaat niet goed bij Monika. Het huis, dat heb je nu wel in de gaten. Maar vader en haar moeder hebben ruzie en die wonen niet meer samen. Dat kwamen. Het duurde maar een week en toen is Monika op school teruggekomen. Ze was een beetje stil en soms dan leek het dat ze bijna zat te dromen.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 You got me in the palm of your hand But I left those You know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen.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 You might not love me Turn. like to make another withdrawal. Again? Yeah, again. Mm. Well, as you know by now, there is a substantial penalty for early withdrawal. She knows I love her, knows how I need her, she knows I really care.